Kees schroot met het NOS Journaal. De politie in Frankrijk heeft twee mensen opgepakt in verband met de moord op twee politieagenten in een dorp in de buurt van Parijs. Het is nog niet bekend om wie het gaat, maar ze zouden uit de directe omgeving van de dader komen. Die dader was eerder veroordeeld voor het ronselen van djihadstrijders. Zijn slachtoffers waren getrouwd met elkaar en allebei werkzaam bij de politie. Hun zoontje, dat ook werd gegijzeld, bleef ongedeerd. Toen de politie vanmorgen het huis binnenviel, werd de dader gedood.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 Rusland speelt morgen in Liel en Engeland een dag later in het nabijgelegen Lens. Afgelopen zondag braken er in Marseille zware rellen uit tussen Russische en Engelse hooligans. Volgens de Engelse bond waren het de Russen die begonnen. De politie heeft in Hapert in Brabant een inval gedaan bij twee omstreden handelaren in Puppies. Iemand die niet wilde meewerken is aangehouden, meldt Omroep Brabant. In april werden in Hapert 89 illegaal geïmporteerde pups gevonden. Ze kwamen uit Hongarije en waren niet of te vroeg gevaccineerd. De inval van vandaag was een nakontrole, zegt de politie. Het weer: buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt 18 tot 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het droger, maar ook iets frisser. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Er is altijd wel een meisje ergens schild in je hoofd. Er is altijd wel een meisje dat een roze tuin belooft. Er is altijd wel een meisje en zij houdt je op de been het meisje uit je toel. de ex-voorzanger van de band Yes, natuurlijk. En ook uh, kent u hem van zijn samenwerking met Vangelis als John Evangelis. Maar dit was het uh, solo-plaatje van hem en dan hebben we het heet Hold on to love. En daarvoor uh, Joep van Teck met een aardig liedje en dat heet Het is altijd wel een meisje. Nou. Helemaal goed. Zo. We hebben ook maar weer even wat leuke afspraken gemaakt. Want 2 juli zijn we weer met de band in Zandvoort. Hè? Dat is ook weer gezellig. Ja, 2 juli. Oeh, op het Raadhuisplein zijn we dan lekker weer met z'n allen. Uh, wordt weer een leuk feestje. Dit is Leo Sayer. En het heet Long Tall Glasses. I thought I would take me a look inside Stay you.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 dat ik gefopt ging worden. Met die, met die stilte. Ik, ik wist dat dat, dat ging gebeuren. Uh, we gaan uh, zo naar het recept, uh, dames en heren. maar uh, Dat staat al op Facebook trouwens. U kunt het al, uh, u al vinden. Maar het komt er zo aan. Na de volgende plaat. De slotact op Pop en de meningen erover zijn verdeeld. Dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik heb wat, uh, ja ik was er zelf niet bij natuurlijk. Maar ik heb wel wat dingen gezien, uh, zo hier en daar, wat filmpjes. En dan denk ik van, ja je kan toch wel horen dat zijn stem het gaat uh, begeven. Dat is een beetje jammer. Ik denk dat hij gewoon de verstandige doet om wat minder te gaan spelen. En zijn stem vooral een beetje rust te geven. Want dat was heel duidelijk te horen dat hij al een paar zware concerten achter de rug had. Uh, sommige dingen klonken niet echt helemaal te gek dat, Ik schaam mij dat ik dat Moet toegeven Maar dat is echt wel zo Goed, we gaan naar het recept Want uh, we willen u natuurlijk niet langer Honger laten leiden Maar goed, dit liedje heette Every Night wat u net hoorde En dat was Phoebe Snow En het was geschreven door Paul McCartney Jawel, ik vond het een leuke versie Ook dat nog.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 Nou, helft niet niet van de landen, nog tot na de uitzending te wachten. Hoe het staat erop, zei, zei Angela net. Dus je ja, uh, ja, kunt, kunt het al nalezen. Wat gaan we eten vandaag? Gaan we eten? Nou, ik, uh, ja, ik hou natuurlijk rekening met, uh, met, met mensen hun eetgewoontes. Ja. En uh, voor vandaag heb ik voor een vegetarisch gerecht gekozen. En dat is eiercurry met broccoli en rijst. Ik heb er wel een bal gehakt doorheen voor mij. <laughs> Leg ik die ernaast, is het goed? <laughs> uh, hiervoor heeft u nodig 300 gram rijst, 6 eieren... 600 gram broccoli... 3 eetlepels olie... een grote gesnipperde ui... 2 eetlepels currypoeder... 400 milliliter kokosmelk... en 100 gram cashewnoten. En de bereiding gaat als volgt. Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing. De eieren in 8 minuten bijna hard koken. Broccolieroosjes lossnijden, stronk schillen en in blokjes snijden. In ruim water met wat zout de broccoli in 3 à 4 minuten beet gaan koken. En vervolgens in een vergiet laten uitlekken. Dan in de wok olie verhitten en de ui 3 minuten zachtjes fruiten. Kerrypoeder doorscheppen en dit twee minuten meebakken. Eieren pellen en halveren. Kokosmelk door de gebakken eieren roeren. Broccoli en eieren doorscheppen. En de curry nog ongeveer vijf minuten zachtjes laten pruttelen. Uh, tot slot roert u de cashewnoten erdoor. En dit kunt u op smaak brengen met uh, zout en peper. En voor de liefhebbers... Een uh, schepje sambal. En uh, vervolgens serveert u de curry met de rijst. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En inderdaad, voor de vleesliefhebbers die kunnen de eieren vervangen door bijvoorbeeld kipreepjes. Nou, die eieren mag even goed. Dan kan er even goed die bal raakt er nog bij. Grapjas. Ja, ik. ik... Het, het, het, het misschien vinden sommige mensen, maar ik ben gewoon geen vegetariër. Ik vind, ik vind over het algemeen, vind ik het, vind ik het, ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het allemaal zo flauw. Oh. Ja, ik vind het allemaal zo flauw. Ik vind hem een heerlijk balletje gehakt of een kabanaatje of, nou uh, vind ik wel lekker hoor. Maar goed, ieder is een, uh, ieder is een ding, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, maar ja, we hebben ook vegetarische luisteraars, Nou, hou ik uh, niet mee. dat doe je goed, dat doe je goed. Je bent een sociaal meisje, dat weet ik. Dat doe je gewoon goed. Ja hoor. Ik ben dik tevreden. Goed, eet smakelijk als u het gaat maken, dames en heren. Het staat alweer op Facebook. Dus ja. En ik weet dat die recepten goed gelezen worden over het algemeen. Uh, je kunt het ook terugvinden op Zandvoort aan Zee. En je kunt het ook... Uh, nee, waar zit jij? Te? Oh ja, je uh, bent Zandvoort je, als. Je mag je Zandvoort te voelen als. En hey, ga je mee naar Zandvoort aan de ja. Zee. En uh, degene die uh, vriendjes zijn met mij op Facebook... die kunnen het ook op mijn eigen tijdlijn terugvinden. Heb jij vrienden zijn we weer aardig. Ja, leuk, hè? Ja, ik wow. vind het zo leuk. Geweldig. kom vast, omdat het dinsdag is. Ja, dat zal. Ja, en voor die mensen die zich afvragen, waar komt die muziek er gewoon van? Wat is dat voor muziek? ken kennen kerkers van. Ja, dat klopt. Het liedje, het stuk heet An Actor's Life. En het is uh, filmmuziek uit de film Toetsie. Ah, Dustin ja. Hoffman, weet ja. je nog? Dat was een hele leuke film trouwens. Ja, die was leuk. Die was erg leuk. Ja. En dan komt deze muziek uit. Het is uh, Dave Grusin. Uh, een van onze hoofdleveranciers. Ook, want hij heeft ook de tune. Hè, de tune van het programma. Komt ook bij hem vandaan. <laughs> Goed. En ja, we gaan even door met uh, muziek. En uh, tot het nieuws van half twee. Ik weet niet wat er nu komt. Even kijken naar mijn lijstje. Uh, hij doet het niet. Oh ja, er komt wat. Komt er nou wat? Hij hey, uh, heeft nog geen zin. Even kijken hoor. Nou, jongen, jongen, heb geen zin vandaag. Ik weet niet wat het is hoor, met dit ding. Nou, dat was ook. Everybody knows they're gonna get old And Lord knows these streets ain't paved with gold The money comes and the money goes For everyday people it's a long, hard road But when the stuff gets thick I use an old school trick And let that battery can never did day Come oh. dan denk je van, wat zou dat nou in godsnaam zijn? En dan beluister je, dan denk je, je dat zwingt lekker. En ik had er dus echt nog nooit van gehoord, maar dat maakt allemaal niet uit. Oké, okay, ik kan niet alles weten, toch? Southside Johnny en de Ashbury Dukes. Heet ze. Mm. Heet Kan het moeilijker? Southside uh, South Johnny en die Ashbury Dukes. Zeg Ben ik nou heel erg raar, maar het, het, het stemgeluid van de man doet me een beetje aan Lou Rawls, denk ik. Ja. Nou, het is, het, is, het is hem niet, want hij is rouwer. Maar goed, maakt ook niet uit. Uh, het is in ieder geval lekker. En het nummer dat heet uh, Looking for Good Times. Nou, dat heeft hij ons wel bezorgd. Want het swingde als een trein. Toch? Dat in ieder geval. Dat in ieder geval. Ja. Southside Johnny en the Ashbury Dukes. Nou, oké. Okay. Ik heb erop geoefend. En ik heb het foutloos uitgesproken. <laughs> Kijk. <laughs> All my dus zet ik mijn hoed maar op.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 Band die uh, dit eerste liedje uh, op de plaat zette. Het was eigenlijk natuurlijk een eerste tra traditional, om het zo maar te zeggen. En zij maakte er gewoon even een lekkere rocker van. Woehoe! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. In Bernebroek zijn uh, afgelopen zondagavond bij een school aan de kleine Sparralaan... diverse vernielingen gepleegd. Er is één verdachte aangehouden. Getuigen zagen dat verschillende jongeren enkele ruiten hadden ingegooid. De politie slaagde erin om een van deze jongens aan te houden. Het gaat om een 21-jarige jongeman uit Zwaanshoek. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De andere jongeren zijn helaas ontkomen.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 De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op zich te melden. Dat kan via telefoonnummer 0900 8844 of via het anoniem uh, meldingsnummer 0800 7000. Ja, en als je wat gezien hebt, meld ze dan want het is echt tijd dat deze randtebielen gewoon eens een keertje opgepakt worden. Ja. En dan uh, geloof ik maar naar, een, naar het ouderwetse opvoedingsgesticht of zo. Ja. Misschien leren ze het dan eens een keer. Het is toch de idioot voor woorden dit. Ja, want uh, het is nog gevaarlijk ook. Ja, je, je stelt het leven van de chauffeur en van de passagiers in, in, in de waagschaal. En en, en wat. Nou, de, ik snap, ik de, snap echt niet wat de zin ervan is, sorry. Joe, ja, daar hebben ze scheid op. Ja. Als ze door je vallen, is het alleen maar leuk. Ja. Nou, ja, toch? ik hoop dat ze opgepakt worden en dat ze dan gewoon een, keer een keertje nu uh, en niet te soft zijn en niet denken aan de tere kinderzieltjes. Taakstrafje strafje. Taaks, nee, gewoon streng straffen. Dat nee, is de ik vind het worden. gewoon een poging tot doodslag, klaar. Zo is het. Ja. Maar ja, goed, ik ben geen rechter. Gelukkig nee, niet. kwaad ik het was. <laughs> Sloot ik ze gelijk voor 20 jaar op. Oké, okay, laten we doorgaan. Ja, laten we dat maar doen. Uh. Als een Amsterdammer aan het strand denkt, dan denkt hij aan Zandvoort. In het Zandvoorts Museum is een expositie uh, te bekijken... van karakteristieke beelden van Amsterdam... waaronder foto's van monumentale gebouwen en fietsen langs de grachten. Ook beelden van de blauwe tram ontbreken niet. er de verbinding tussen stad en strand... De opening vindt plaats op 24 juni om 4 uur 's middags door uh, wethouder Kuiper. En aansluitend kunt u genieten van Culinair Zandvoort op het gasthuisplein. Aanstaande zaterdag, 18 juni, organiseert Swingstation.nl de eerste van drie bruisende strandfeesten in de haven van Zandvoort, strandafgang nummer 9 dansen, ontmoeten en genieten in een prachtige strandlocatie... met een mooi terras en uiteraard uitzicht op zee. En uh, voor 30 pleursers is het dan partytime van uh, 9 tot 2 uur. De dresscode is wit en zomers... en de data van andere strandfeesten zijn gepland op 16 juli en 20 augustus. Tot zover de mm, nieuwsberichten.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 Morgen schijnt regelmatig de zon, maar vooral in de middag komt het tot buien. En bij die buien is weer kans op wat gedonder. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt naar 17 graden aan zee en 18 graden elders in de regio. Tot zover het nieuws en het weer. do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days when I've seen myself, I see Musical Jesus Christ Superstar. Natuurlijk van, uh, van uh, Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Uit 1971 of zo daaromtrend. De uh, eerste versie dan. Er zijn natuurlijk een heleboel versies van gemaakt. Uh, de originele dubbel LP. Daarna kwam de film. Daarna kwamen er nog diverse uh, stage shows. Uh, Podiumshows dus van deze prachtige musical. Over het... Uh, ja een eigentijdse versie op. En toen de tijd eigentijdse versie op het Leidersverhaal. Uh, verguist werden ze erdoor, want uh, alle. Uh, wat, wat een beetje christelijke kerk was in Nederland... dat kwam in opstand tegen deze opvatting. Omdat ze, omdat ze ja, Jezus eigenlijk van zijn voetstuk haalden... en gewoon als een normaal mens presenteerden. Ja, zo is het nog eenmaal. Wat hij uiteindelijk ook gewoon was. Wat hij uiteindelijk was. gewoon ook was, natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Ja. Goed, um, Yvonne Elman zong het en het heette... I don't know how to love him. En voor de Belgen... Ja, sorry jongens. Dit plaatje is voor jullie... Oh, dit is nog een klein stukje. Dat is nog een klein stukje, ja. Maar ik zei het al, het volgende plaatje is speciaal voor de Belgen. Ja. Ik heb toch met ze te doen. Hè? Ja. En daarom huilen ze voor de maan.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 like the met uh, Don't Go Breaking My Heart. Maar uh, dit was uh, weer eens heel wat anders. Kiki die Loving and Free. En uh, ik las weer een heel gek bericht uh, <lacht> uh, van NH. Uh, dat, is, uh, dat is wel leuk. Dus. Maar, uh, uh, die die politieacademie in Amsterdam dat is een beetje raar geval hoor. Want er was dus een agent en die was met schieten bezig. En uh, toen, uh, toen schoot hij dus uh, op een papieren doel en dat vloog, te vlam. dat vloog in de fik. En uh, nou, toen kwam dus de brandweer. Dat hebben ze dus heel snel ge geregeld. Uh, maar uh, dat ging niet helemaal goed. Want uh, pa brandende papiersnippertjes, die, uh, die, die werden de afzuiging ingezogen. En... Het plafond in de fik. Dus dan moest de brandweer die moest, weer, uh, moest weer uitrukken... om ook dat brandje te blussen. Dus het was een beetje een uh, vuurgevaarlijke agent... die aan het schieten was. Ja, dus uh, das, dat meldde dus NH. Gewoon, en uh, daar kwam het bericht weer van AT5. Dus dan zijn we helemaal klaar. Bronvermelding, alles erop en erop. Goed, uh, we hebben nog uh, even kijken. Ja, ik denk nog één of twee, uh, zoiets, denk ik. Maar we horen dus net Kiki die en and Loving and Free. En we gaan door met... De Dijk. Ook zo'n nummer, hè? De blues verlaat je nooit. Dat je het even weet. De blues blijft altijd bij je. Oeh. Je komt bij een kruis... ik kan rechts, links of rechtdoor. Toen je van huis ging... was het hiervoor...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 Maar de Blues verlaat jou nooit. De Blues verlaat jou nooit. De Blues verlaat jou nooit. Ja, ik van der Lubbe met zijn band De Dijk. Een geweldig nummer van die gasten. Het blijft gewoon een heerlijke band. We zijn al jaren bezig maar het... het de Blues verlaat jou nooit. is oorspronkelijk van Johan Sebastian Bach. Jetro tool. Boeré. Mooi, Jethro Tool. En uh, dat, dat heet Boeré. En dat was natuurlijk gebaseerd op een werkje van Johan Sebastian Bach. Wat uh, met name uh, mensen die klassiek gitaar gestudeerd hebben... of vroeger gitaar klassiek gitaar. Dat is nog wel herinneren, hè? Ja, zo, zo, echt zo'n gitaarstukje. En weet je wat nog een leuk detail is? Dat het liedje Blackbird van de Beatles... dat is eigenlijk ook hier een beetje op gebaseerd... En dat kwam omdat eigenlijk wilde, wilde Paul Magarty dat spelen. Maar hij ging ergens de fout in. Maar dat, dat, dat partijtje dat, dat bleef dan gewoon staan. En daar is dat getaapt tijdje van Blackbird dus onder andere een beetje op gebaseerd. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte hè. Zo is dat. Dit was hem voor vandaag jongens. We gaan uh, weer proberen als het openbaar vervoer er toelaat om uh, weer veilig thuis te komen. En... Uh, Kijk uit voor vuurgevaarlijke agenten. <lacht> Wat een verhaal. Maar goed, dit was Zat voor het lunch voor deze dinsdag de 14e Morgen zijn we er weer natuurlijk. Dan samen met Ingrid. En die heeft weer een prachtige actie morgen. En Angela is er morgen ook weer. Ja, morgenmiddag ja. In de vinyljaren. Toch? Ja, dat ja. ben ik niet. Wat ga je meenemen morgen? Dat weet ik Oh, ik wel. Ja hoor, wat uh, Pet Sounds van de Beach Boys morgen. Oh, lekker. Ja. Hé, hey, ja, lekker Pet zo sounds. moest je muziek ja hebben. De Beach Boys en Pet Sounds wordt een van de classic albums morgen. Nou, eh, bedankt voor het luisteren allemaal. En eh, ik zou zeggen, eh, tot morgen. Dag. Tot morgen.